10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. Ontnemen verslaafde artsen de bevoegdheid om tijdelijk hun vak uit te oefenen? Pleidooi van de artsen zelf, hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is door Megens. Het Duitse consumentenvertrouwen is op het hoogste punt in zes jaar gekomen. Duitse werknemers hebben de afgelopen tijd meer loon gekregen... en de werkloosheid is lager dan in andere Europese landen. Volgens onderzoeksbureau GFK stijgt het vertrouwen van 6,5 in deze maand... naar 6,8 in de komende maand. Dat is het hoogste punt sinds september 2007. Toen werd een vertrouwen gemeten van 7,5. Eerder deze week werd al bekend dat het vertrouwen... onder Duitse ondernemers ook stijgt. Bij ernstige onlusten in de Chinese provincie Xinjiang zijn 27 doden gevallen. Met messen bewapende menigte zou vanmorgen politiebureaus en een overheidsgebouw hebben bestormd. Correspondent Marieke de Vries. Daarbij zouden ze mensen hebben neergestoken, politieauto's in de brand hebben gestoken. En negen politieagenten en acht burgers kwamen erbij om het leven voordat de politie ingreep. En tien van de ruilschoppers doodschoten. Dus in totaal 27 doden nu. In de provincie Xinjiang wonen veel etnische Oeigoeren die geregeld botsen met han chinezen die de regio besturen. Vier jaar geleden vielen bijna 200 doden bij etnische botsingen. De Australische premier Julia Gillard wil dat haar Labour-partij vandaag bepaalt of ze moet aanblijven als partijleider. Oud-premier en oud-partijleider Kevin Rudd wil Gillard opvolgen als chef van de Labour-partij. positie van Gillard in haar eigen partij is omstreden, zegt correspondent Robert Portier. Ze staat er ongelooflijk slecht voor in de peilingen. Uh, dit is de laatste dag dat het parlement bijeen is... voordat de verkiezingscampagnes uh, van start gaan. Uh, en het is nu dus buigen of barsten... als iemand als Kevin Rudd zich dan meldt, nou ja, dan is het oppassen geblazen. In maart stapten drie Labour-ministers op... vanwege een gebrek aan vertrouwen in Gillard. Ze pleiten toen al voor een terugkeer van Kevin Rudd... die liet destijds weten niet beschikbaar te zijn. Autohandelaren frauderen op grote schaal met belasting op de import van tweedehands auto's. Volgens brancheorganisatie BOVAG brengen ze de waarde van auto's kunstmatig omlaag... om zo minder belasting te betalen. Dat gebeurt op allerlei manieren, zegt de BOVAG. Dat kan je door de verkeerde uitvoeringen op te geven, door schades... Te faken ...of door schades, uh, lichte schades aan te brengen en die als zware schades op te voeren. Dat kan door het inzetten van een deur met een deuk die je na import weer vervangt. Maar het is allemaal uh, vrij lastig te controleren om, omdat uh, de controle achteraf plaatsvindt. De schade voor de schatkist loopt volgens de BOVAG alleen dit jaar al in de tientallen miljoenen. Het gaat volgens de brancheorganisatie vooral om auto's uit Duitsland. En dan vooral Duitse auto's als de Volkswagen Golf en Passat en de Audi A3 en A4. De Duitse wielrenner Tony Martin heeft forse kritiek op de organisatie van de Tour de France. De Duitse wereldkampioen tijdrijder zegt dat de 18e etappe naar Alp Duès misdadig gevaarlijk is. De berg wordt twee keer beklommen aan het eind van de etappe. Volgens Martin is de afdaling van de Alp na de eerste beklimming krankzinnig. De weg is smal en in deplorabele staat. Als je uit een van de vele scherpe bochten vliegt, val je in 30 tot 40 meter diepe ravijnen, zegt Martin. De tour begint zaterdag op Corsica. Het weer volop zon, later ook wolken en in het binnenland plaatselijk een bui. Er staat een matige noordwestenwind. Het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en met maxima van 15 tot 18 graden vrij koel. Cool. Vanaf zondag meer zon en warmer. Sven, Dorald. Wijnand. <hijne> <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. toch nog een file gevonden. Ja, het is er eentje. Die staat op de ringweg A10 uh, richting het zuiden. Er staat tussen Schellingwoude en Knoop Amstel 7 kilometer. Wat te maken met een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dankjewel. Straks dames en heren. Uh, verslaafde artsen. Moeten hun bevoegdheid worden ontnomen, vinden de artsen zelf. U hoort het zometeen in het gevolg van Goedemorgen Nederland. Na de boodschappen.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Opneemt verslaafde artsen hun bevoegdheid, zeggen artsen nu zelf. Noordwijk heeft al twee jaar geen burgemeester door ruzie met de commissaris van de Koning. Een klas overslaan is niet altijd goed voor hoogbegaafde kinderen. Want het leven is gewoon wat makkelijker als je gewoon op je 18e naar de universiteit gaat. En het ochtendhumeur van Tonkas. het is bijna 7 over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Er moet, dames en heren, eindelijk eens iets worden gedaan... aan het verslavingsprobleem onder artsen. Ze zijn vaker verslaafd, hebben vaker last van depressie... en plegen vaker zelfmoord dan andere mensen. Cor de Jong, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent, in, u bent initiatiefnemer van het Meldpunt voor Verslaafde Artsen? Ja, we ben mede initiatiefnemer daarvan, dat klopt, ja. Ja, dus zo'n meldpunt is er al. Wat moet er dan nog meer gebeuren? Nou, dat meldpunt is er inderdaad twee jaar. En uh, we hebben veel meldingen gehad. Um, Hoeveel? Van dat, dat schommelt rond de dertig op dit moment. Ja. En dat zijn artsen die zichzelf melden met een verslavingsprobleem. En dat lijkt mij het topje van de ijsberg, of niet? Dat is ook zo hoor. We hebben bij artsen net zoveel verslavingsproblemen als bij andere mensen in, ons, in onze gemeenschap. En die zien we niet allemaal, dat klopt. Ja, nou weten we allemaal natuurlijk van de affaire Janssen-Steur. Uh, die ook nog uh, rare dingen met patiënten ging doen. Uh, althans, daarvan wordt verdacht geloof ik officieel nog. Uh, uh, mede ingegeven door uh, verslavingsproblematiek is dan uh, de ten legging. Um, die man, die kon toch gewoon doorgaan. Wat zou daaraan moeten gebeuren? Nou, dat is natuurlijk een... een, een, een dat is echt het absolute topje van de ijsberg. En, en er zijn natuurlijk veel meer... Um, um, ...zaken die we kennen en die goed aangepakt worden en die ook goed behandeld worden. Ja. Daar zou het veel meer over moeten gaan. Er zijn natuurlijk dokters die, die hard werken, het niet meer zo goed aankunnen. Dat proberen op te lossen in drank, dat lukt natuurlijk niet. Dan gaan dysfunctioneren en dat ze zelf, maar meestal ook de omgeving in de gaten heeft dat er een probleem is. Sommigen die vragen dan om hulp... Sommigen laten zich verwijzen, maar een groot aantal die, die blijft wat aanmodderen. En dat is natuurlijk zorgelijk. Ja. Is het vooral drank of grijpen ze ook naar de pillen en de injecties? Allebei. De drank is natuurlijk in Nederland het grootste probleem. Hè? Nicotine is de grootste killer, maar alcohol is het grootste probleem. Maar dokters grijpen ook wat makkelijker naar, naar pillen en naar, naar andere middelen, cocaïne. Juist. En hebt u enig idee op welke schaal zich dit afspeelt? We weten dat uh, in, de, in de normale uh, populatie 10% van de mensen op jaarbasis... wel een probleem heeft met alcohol te veel drinken of uh, te langdurig te veel drinken. En dat is bij dokters niet zo anders. Mm. Um, en dat beïnvloedt niet altijd het werk, maar soms wel. En daar moeten we natuurlijk met elkaar als dokters, maar ook als maatschappij... voor zorgen tot dat dat minder wordt. Maar dan heb je toch het medisch tuchtcollege nog. Dat kan toch het functioneren van een arts onder de loep leggen... en uh, desnoods zo'n arts schrappen van het register, het big register... en hem in feite uit zijn ambt zetten? Ja, nou dat is, het, dat is het allerlaatste wat er gebeurt en, en dat, dat gebeurt uh, incidenteel, maar niet vaak. Uh, en het probleem daarmee is dat je hoogopgeleide mensen die, die vaak heel langdurig goed gewerkt hebben schrapt. Uh, dat is een kostenpost voor de maatschappij, dat is een, een kapot uh, carrière wat je ziet. Daar moet je natuurlijk veel eerder ingrijpen en uh, dat gebeurt in, in het buitenland wel en in Nederland zijn we zover nog niet. Bij andere professionals zie je dat wel. Bij piloten zie je dat als er een dergelijk probleem speelt dat ze tijdelijk hun uh, vliegbevoegdheid uh, kwijt zijn. En als ze weer uh, behandeld zijn en, en zeg maar um, abstinent zijn, dus niet meer gebruiken, dan kunnen ze weer terug. En dat gaat uh, in het algemeen heel goed. Daar, daar is in Amerika heel veel ervaring mee, daar hebben we in Nederland ook veel ervaring mee. Ja. En dat is eigenlijk een, een, een procedure die je ook bij dokters graag zou willen zien. Ja. Dus u wilt een tijdelijke ontzegging. Waarom is dat er nog niet eigenlijk? Nou, dat ligt uh, juridisch uh, allemaal nogal complex. We hebben, wat je zei, een, een registratiesysteem uh, in het BIG-register. En, en als je daarin staat, dan is het heel moeilijk om eruit te komen. Ja, je kunt wel hele nare dingen doen en ben je snel eruit, maar dat gebeurt weinig. Ja. En, uh, nou, het komt ook het... dat je hele nare dingen doet en er toch nog in blijft staan. Ja, dat kan ook zelfs nog. Dat is natuurlijk niet goed. Nee. Uh, en als je een ziekte hebt, nou, dan ga je vanzelf niet uh, naar je werk. Ja. Uh, uh, verslaving is niet een ziekte waardoor je niet naar je werk zou kunnen gaan. Maar het is eigenlijk wel een ziekte die behandeld moet worden. Ja. Maar hoe en... moet ik het met in de, uh, in de praktijk concreet voorstellen? Er is een arts die, ja. uh, die heeft een verslavingsprobleem. Ja. Laten we zeggen, hij uh, drinkt te veel en hij snuift cocaïne. Bijvoorbeeld. Uh, en hij denkt, ja, dit gaat uh, niet zo. Of zijn vrouw zegt het, of zijn man, of een uh, uh, uh, ja. uh, uh, collega... En dan? Nou, dan, dan in, in de situatie die we nu gezien hebben, meldt zo iemand zich. Of hij wordt gemeld en dan, daar ontwikkelen we een procedure voor. Maar hij meldt zich en komt bij ons. Dan volgt er een advies voor een behandeling. Die behandeling is gericht op uh, niet meer drinken, niet meer snuiven, Dus abstinentie. Ja. En dat uh, controleren we een periode. Dus hij gaat de kliniek in? Ja. En dan is die abstinent als die eruit komt. Dat blijven we controleren. Ja. En zolang als iemand niet gebruikt, kan die weer gezond verklaard worden. En kan die met die gezondheidsverklaring zijn medische brevet weer terugkrijgen. En kan ja. die weer aan het werk. En wat zegt die arts dan in de tussentijd tegen zijn patiënten? Dat wisselt heel sterk. We zien artsen die dat in hun huisartspraktijk bekend hebben gemaakt. En dat de patiënten het erg op prijs stellen dat de dokter ook naar voren komt met zijn eigen problemen. Er zijn natuurlijk ook artsen die, die uh, verslaafd zijn en in een maatschap werken. waarbij het altijd wel wat uh, gemodder is. en ja. waar je vervolgens ziet dat iemand eruit gepest wordt. Ja, maar is, ja, nou, dat is natuurlijk de, de vervolgvraag. Als ja. iemand dan vervolgens is afgekikt en weer terug wil keren. Ja. is hij dan nog altijd even welkom? Nou, welkom, uh, dat, dat, dat varieert. Dus sommige, die, uh, sommige maatschappen die, die kijken daar op een hele gezonde manier tegenaan. Uh, je bent ziek geweest, je bent weer terug, welkom. En we maken met elkaar, met de bedrijfsarts, een, een reïntegratieproject. En anderen die denken, verdorie, we waren hem bijna kwijt, en nou is hij weer terug. Ja, dus dat wisselt nogal. Maar het is ja. dus een zeker risico als je jezelf aangeeft. Uh, ja. en, je, en je wilt afkikken dat je namelijk gewoon niet meer terugkomt geld voor verslaving, maar dat heb ik in de praktijk ook wel gezien met andere ziektes eh, waardoor je minder goed kunt functioneren ja. eh, waar je nog wel bijvoorbeeld onderwijs kunt geven of op de polykliniek heel goed kunt werken maar misschien niet meer complexe operaties kunt uitvoeren ja. en dat de maatschap dan ook toewerkt naar uh, uitzetting van zo iemand uit de maatschap. Juist. Goed, dus u wilt, laten we zeggen, een zelfreinigend vermogen van de sector hè? Ja. zoals dat dan tegenwoordig heet ja. uh, uh, uh, de, uh, het, uh, het kenmerk van verslaving is natuurlijk dat het vrij hardnekkig is en dat mensen die verslaving zijn geweest en zijn afgekikt, daarna nog wel eens opnieuw verslaafd uh, raken. Dus hoe, hoe, hoe controleer je nou dat zo'n arts niet opnieuw uh, in die problematiek verzeild raakt? Nou, we willen het uh, monitoringsysteem zoals dat uh, bij dit soort uh, projecten in Amerika en in Canada uh, loopt, uh, overnemen. Dat wil zeggen dat je vijf jaar lang blijft uh, monitoren. Ja. En je monitort dan op gebruik, dus uh, urine of uh, blazen... Je bekijkt ook via de bedrijfsarts hoe iemand functioneert. En je kunt ook informatie krijgen uit het, van het thuisfront. Ja. Nou, dat, dat klinkt allemaal nogal ingrijpend, dat is het in feite ook. Ja. Maar het leidt er wel toe dat, dat uh, artsen die uh, begonnen zijn met zo'n project... Uh, na vijf jaar dat dan nog 85% niet gebruikt. Juist. En dat is een gigantisch succespercentage. Dus ze blijven onder verscherpt toezicht staan. Ja. ja. Nou is een ander uh, kenmerk van verslaving is ontkenning. Klopt. Dus als een arts verslaafd is, maar het bij zichzelf ontkent... en zijn collega's of zijn directe omgeving er geen grip op krijgen... en hem niet aan het bekennen krijgen, wat dan? Dan heb je wel een probleem en daar hebben we natuurlijk in de verslavingszorg behoorlijk wat instrumenten om dat aan te pakken, ontkenning. Dat lukt ook vaak wel goed motiveren naar behandeling toe. Dat is een van de succesfactoren denk ik in de reguliere verslavingszorg. En de mensen die, die we binnen ADS arts hebben om collega's te woord te staan, die zijn daar ook in gepokt en gemazeld. Ja. Dus daar, daar heb je wel instrumenten voor. Maar dat blijft een probleem, dat is zo. Ja. Goed, moet de wet worden veranderd eigenlijk voor uw voorstellen? Dat denk ik wel. Op dit moment is het zo dat je als specialist je registratie krijgt. Als je vijf jaar uh, na later moet je weer herregistreren, elke vijf jaar. Daar zijn een paar criteria voor. Maar nergens zit er iets in dat je tijdelijk je, je, je bevoegdheid, je licentie uh, moet inleveren als nee. het even niet goed gaat. En nee, dat het is alles of niks hoor. Dus of je hebt hem, of je hebt hem voor de eeuwigheid ja. niet meer. En u ja. wilt een uh, tussenweg. Ik maar ik absoluut. neem aan dat als iemand vervolgens uh, patiënten mishandelt... zoals dat in de uh, uh, voorliggende voorbeelden waar we het eerder over hebben gehad... in dit gesprek uh, aan de orde is... Uh, dat dan het Medisch Tuchtcollege nog steeds op de hoek komt kijken... en dat een tijdelijke schrapping dan niet meer aan de orde is. Nee, je hebt het over een ziekte... of je hebt het over, uh, wat je zegt, mishandelen van patiënten. En dat zijn twee hele verschillende dingen. Juist. Goed, uh, u uh, gaat neem ik aan richting de minister... om te kijken of u dit in de wet kunt uh, dat gaan we met de KNV zeker proberen te regelen, ja. Jong, initiatiefnemer van het meldpunt voor verslaafde artsen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ranomi, Chromo Wijjojo, Vos, Epke Nederland barst van het talent en van de ambitie. Je moet eigenlijk alles voor de sport. De rest is secundair. Maar hoe ver willen we gaan?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 Kom om niet aan te bellen. Stop, het is goed. Het is goed. Kom binnen. Hallo. Ze doet niks. Hallo, Jolien de jongen. Hallo. Hoi. Hoi. Marielle. Hey. Stil, stil. Thuis in Schiedam aan de keukentafel bij Erik van der Boom, ook wel ja. uh, bekend als Erik de Ogooris. En zijn moeder natuurlijk, ja. Jolien de Jong. Ja. We weten allemaal inmiddels wel wie jij bent uh, sinds je bij de Wereldruid door bent geweest. Hij stond deze week in alle kranten en terecht. Want hoe kan dat nou? Oh, hoe kan ah. het zijn dat je Goeie op de laagste krant Ik voor het stedelijk gymnasium in Schiedam. Dat kan, zo lazen wij, als je op de laagste schoone Hallo! bent. Hallo, hier is die. Ik begon van in de terugklasse. Hallo, hoi, Mariel. De en dat ging eigenlijk nog steeds goed. Dus een paar maanden later ook nog door naar de vierde. Maar dan kom je dus steeds in een nieuwe klas en je wordt steeds jonger. Ja. Is dat niet lastig? Uh, nee, viel eigenlijk wel mee. Ik had gewoon een klik met de mensen en ze vonden het alleen maar leuk... dat ineens zo'n klein jongetje in de klas zat... en dat kon het gewoon met ze vinden. En het leuke was, ik zat natuurlijk op, op die middelbare school... dus in de pauze kon ik ook gewoon de brugklassen zien. En uh, ja, ging ik eigenlijk ondertussen een beetje met, met de hele school om. Dus uh, ja, dat was eigenlijk ja, heel leuk. Zit je dus op je dertiende in de examenklas... Maar het had geloof ik nog erger gekund, hè? Nee, want ik heb toen jij acht was... toen ben ik een keer gaan praten op het gymnasium... want toen had de basisschool had hem de eindcito mee laten doen. Gewoon om te kijken van wat kan die... want dat was voor de, voor de docenten gewoon dan een beetje... dan hadden ze een, ja, een beter handvat. En toen had de, de, de rector van het gymnasium gezegd... van hij mocht wel naar het gymnasium al eerder komen... dus toen hij negen was. Omdat zijn score toen al op zijn achtste zo was... dat hij wel naar het gymnasium zou kunnen. En toen hebben we gezegd, nou, dat doen we niet, want dan is het te klein. En dan ben ik nog steeds blij, ik denk dat dat echt een hele goede beslissing is. Maar dan moet je wel het geluk hebben dat zo'n school mee wil denken. Vanaf de groep vier deed ik eigenlijk gewoon alles mee met, met mijn uh, klas. Maar dan uh, deed ik inderdaad met rekenen, had ik dan de boeken van, van mijn zus van de middelbare school. En dan ging ik dan wiskunde doen. En uh, weet je, om toch een beetje uitgedaagd te blijven. Vandaar dat ze gewoon flexibel waren en zeiden van, weet je, dan ga je niet... Uh, met rekening meedoen, maar dan ga je met de andere klassel meegimmen. En weet je, dat vormen sociale contacten. Dat is ook belangrijk. En daar waren ze gelukkig heel makkelijk in. Dat is ook heel goed geweest, ja. denk ik, heel belangrijk. Ik krijg nog wel eens vragen van ouders. Toen die zeggen: Ik heb ook een slim kind. Ze gaan niet goed op school. En, en, en hoe heb je dat gedaan dat hij de klassen kan overslaan? En dan zou ik wel willen meegeven... Van, het klinkt wat raar, want hij heeft er veel over geslagen... maar ik zou pas klassen overslaan en als je niet iets anders kan verzinnen. Want het leven is gewoon wat makkelijker... als je gewoon op je 18e naar de universiteit gaat. Daar is onze maatschappij op ingericht. En je kind moet daar dan eh, ja, wel echt eigenschappen voor hebben... dat het goed gaat, zoals dat dan bij Erik toevallig goed ging... Um, maar volg ook gewoon je eigen gevoel en doe wat je denkt dat goed is voor jouw kind, wat jouw kind heeft, no nodig heeft. En dat hebben wij wel gedaan, want je kan niet zomaar die klassen overslaan. Daar moet je wel discussie over voeren. En terecht. Dan ja, lopen we naar boven. Ja, ik ben op zoldering. Daar uh, zit ik altijd weer muziek te maken. Dat is het kantoor. Ja. Studio? Ja, ja mijn kantoor is gewoon mijn laptop. Daar doe ik e mailjes en dingen. Maar de was hangt er ook, zie ik. Uh, ja, nou, een groot mengpaneel, computer, microfoon erbij. Ja, en een piano. Zie je, zo begin ik dan met de akkoorden en de melodie, en dat, dat werkt dan uit tot een house nummer. Voor Dance for Life opgenomen samen met de SMA Dentist, die heeft hem gezongen, dus dat, uh, dat vind ik ook wel heel leuk. Ik ben wel wat gewend qua montages, maar dit is ook wel een hele ingewikkelde met ja. al die sporen. Ja, zeker. Het is natuurlijk eigenlijk. Ja, je kan het een beetje vergelijken met een, met een partituur van een klassiek. Het is, dus je hebt natuurlijk allerlei verschillende instrumenten. En uh, met effecten erop, en met geluiden en melodieën. En die zet je hier allemaal onder elkaar. En dan wordt het dus, uh, kan het best onoverzichtelijk worden, maar. Uh, ja, zo maak je dan zo'n uh, heel nummer. Dus bijvoorbeeld een idee waar ik nu. Uh, bezig was. Ondertussen ben je ook gaan studeren in Delft? Ja, natuurkunde ging ik doen. Erik, hoe ja. gaat het? Ja, heel goed. Je studeert niet meer. Nou ja, wie weet, komt het nog. Ja, ik denk maar, ik. <laughs> Nou, ik kijk wel, maar ik ga me nu gewoon echt richten op muziek, want ja, dat vind ik ook hartstikke bijzonder. En Wat vonden je ouders ervan dat je zei, ik stop met mijn degelijke opleiding, <laughs> ik, ga, ik kies voor de muziek? Nou, mijn ouders die kwamen eigenlijk zelfs met het idee, want ik had er gewoon zoiets van, ik ben 14 en ik, ik ga naar school en ik had er niet over nagedacht dat ik ook zou kunnen stoppen... maar mijn ouders die zagen dat ik eigenlijk die muziek gewoon heel erg leuk vond... En, en dat ik nu alleen maar met studeren bezig was en de hele dag in de boeken zat. En die zeiden van ja, je kan natuurlijk ook gewoon proberen of je in de muziek door kan gaan... en anders kan je altijd weer studeren. Dat is natuurlijk voordat ik nog de tijd heb, omdat ik pas veertien was. En toen dacht ik eigenlijk, oh ja, dat is wel een goed idee. Dus toen, uh, toen ben ik dat gaan doen. Dus mijn ouders die staan er helemaal achter. Het overvalt je natuurlijk wel... Je raakt ook weer heel gauw aan dingen gewend. Dus, het weekend gaan we weer ergens naartoe, want dan moet hij draaien. Nou, ik vind dat allemaal wel heel gezellig. Hij doet heel veel voor Dance for Life als ambassadeur. En um, ja, Dat vind ik ook heel, heel leuk en heel goed. Um, dus dat is erbij gekomen. Maar verder, ja, dan blijft hij eigenlijk toch ook maar gewoon je kind... waar je de dingen mee doet die je altijd doet. Zoals een ander misschien naar het hockeyveld gaat of zo. Dat klinkt vreemd, maar dat eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Morgen verandert er wel veel. Als je een handbaltalent bent, dat naar Papendal mag. Toen ik eenmaal hoorde dat ik erheen mocht, was het wel even slikken. Want je, ja, je laat alles achter je. Het huis, zeg maar. En je ouders. Dus dat was wel even moeilijk. Meer talent morgen dus bij Marielle Beers. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... via Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl Straks, de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning... houdt de benoeming van een burgemeester in Noordwijk tegen. Eerst nu het -humeur in de humeur, hier is Tonkas. Dit weekend was ik voor zaakjes in Moskou. <kwijls> Moskou lijkt een beetje op het wilde westen, maar dan in het oosten. Leuke bijkomstigheid is dat je nog nooit zoveel mooie auto's en dito vrouwen bij elkaar hebt gezien. De auto's mogen er ongehinderd met gemiddeld 200 km/u dwars door de straat scheuren. En de vrouwen kunnen er s'nachts ongehinderd in ultrakorte rockies over straat, hebben ze me verzekerd. Dat laatste vooral omdat je daar meteen een knuppel in je nek krijgt als je raar gaat doen. Dus ja, dat doe je dan maar niet. Hè? Eenmaal terug op Schiphol. Zag ik dat er een medepassagier type Mantelbaviaan werd staande gehouden, die kennelijk met zijn fik aan de Stewardess had gezeten en niet bepaald wat je noemt fijn Dus in eerste instantie dacht ik, heel goed dat ze die lijper ik meteen bij zijn ballen pakken. Eerst even drie uur isoleerschel... en dan met de eerste de beste vlucht terug naar zijn reservaat sturen. Ophoepelen jij. Maar toen ik even bleef staan luisteren... was ik nogal verrast over de amicale, medelige toon van deze wetshandhavers. Zo'n toontje van... Hey joh, doet dat nou gewoon niet meer... Natuurlijk, de verleiding is groot, maar hier mag dat nou eenmaal officieel niet. Hè? Dus laten we afspreken dat je een klein beetje inhoudt, zolang je hier bent. oké? Okay? Dan zien wij dit als een weeffoutje. dat je heel even de beheersing verloor. kan de beste overkomen, maar dan zeggen we nu, zand erover... en dan wensen we je verder nog een hele leuke vakantie. Hè? Nou, enzovoort. Onnavolgbaar eigenzinnig volkje zijn we toch, dacht ik... Als er hier een onschuldige vluchteling op Schiphol aankomt... omdat er huis is gebombardeerd en er half een familie uitgemoord... dan pleuren we die mislukkeling desnoods met kinderen... en al voor onbepaalde tijd de gevangenis in. He, soms om er pas na jaren weer uit te komen. Soms om er zichzelf in op te hangen. Maar waar we dan weer helemaal geen problemen mee hebben... is aan de titel van onze stewardessen te laten zitten. Dan word je met een schouderklopje, een souvenirverpakking jonge jenever... en een routekaart voor de Red Light District op de stad losgelaten. Maar ja, dat zijn zo wat van die kleine voordeeltjes die de beschaving hier te bieden heeft, natuurlijk. Tom Kasperstad, was dat. Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. Tu Et ja, en zo gaat we nog even door en griet, heet het nummer. Drie minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Al bijna twee jaar lang heeft Noordwijk en dames en heren geen burgemeester. En volgens de gemeenteraad komt dat doordat de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jan Fransen, dwars ligt. Taatske Visser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent voorzitter van de Vertrouwenscommissie daar. Dat klopt. Waarom ligt die dwars, die Jan Fransen? Uh, ja, dat, dat is de vraag. Dat is natuurlijk precies de vraag die wij ook stellen in onze brief. We hebben een brief aan het VNG geschreven. En daar vragen we dus in van uh, hoe is het mogelijk dat uh, na twee jaar nog steeds geen procedure gestart is voor een kroonbenoemde burgemeester in Noordwijk. Ja, kan hij het niet gewoon zijn vergeten? Wat zegt u? Kan die het niet gewoon zijn vergeten, dat hij helemaal niet dwars ligt? Nou, dat verpoed ik van niet. We hebben sinds 2011, juli 2011, hebben we het eerste overleg met de commissaris de heer Fransen gehad. En het laatste face-to-face uh, -face gesprek is in november geweest van vorig jaar. En ja. sinds november zijn er nog, ik denk wel, drie keer briefwisselingen geweest. Juist. En wat zei hij in die gesprekken en in die briefwisselingen? Nou ja, het is het, het, het, er worden elke keer eigenlijk eisen gesteld aan het openstellen van de vacature. En de eerste keer dan moeten we als eh, gemeente Noordwijk moeten we gaan kijken of we willen gaan samenwerken. Zo niet fuseren met de, de bolle gemeente. Eh, vervolgens hebben we daar aan voldaan. Dan komt het volgende verzoek. Dan zegt Ja, nee, daar hebben jullie aan voldaan. Maar nu wil ik dat jullie een onomkeerbare stappen gaan nemen in het kader van de, van de samenwerking. Nou, dan voldoen we daaraan. daar aan. Dan is de volgende keer, nee, dan moet het niet onomkeerbare stappen moeten er genomen worden, maar moeten daadwerkelijk de hoofdstructuur van de samenwerking en de onderlinge samenwerking... Dus elke keer wordt gewoon ijs op ijs gesteld ja. bij de openstelling. Ja, wij hebben ook alles in het werk gesteld om een reactie te krijgen van meneer Fransen daar in uh, dat provinciegebouw in Den Haag. Maar uh, het blijft oorverdovend stil, op geen enkele manier willen ze daar reageren. Uh, en wat nu, want u hebt daar wel een soort van plaatsvervanger zitten al twee jaar lang, toch? Wij, wij hebben een waarnemend burgemeester, ja. Ja, en hoe doet hij het? Kijk, dat, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat gewoon om het proces van het openstellen van de vacature. Ja, hoe nee, is het mogelijk wel. dat een commissaris van de koningin het pro de vacature niet open wil stellen? Nee, dat begrijp ik. Maar ik vroeg hoe hij het doet. De burgemeester is, dat, dat is prima, maar dat is ook niet, daar, daar zit het niet om. De burgemeester zal ook, eh, eh, als, als hij zou willen solliciteren, kan hij ook solliciteren. Dus dat, dat is er niet. Het gaat ja. gewoon om het feit dat een commissaris van een koningin, die een bestuurder is, ja. en die weet gewoon de, een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger met de rug tegen de muur te zetten. We kunnen ja. er nergens naartoe. Nergens. Ja. Kunt u niet zelf een burgemeester bedoelen, gewoon eigenlijk? Nee, maar dat is, dat is natuurlijk niet het, het, het proces. Ik bedoel, nee. de, de, de vraag maar, maar is u kunt gewoon, de, de, u... de crux is gewoon... hoe kan het toch zijn dat een commissaris van de Koningin... ijs op ijs mag stellen ja. om, om dit proces tegen te houden? Ja. Wat, waarom? Wat, wat ja. is zijn doel? Wat nou, wil kan ik u geen antwoord op geven. U stelt mij de vraag, maar we hebben het ook geprobeerd te vragen daar. En dan krijgen we geen antwoord. Misschien moet u Ronald Plasterk even bellen, de minister van Binnenlandse Zaken. Ja, nou ik denk dat dat de volgende stap is. Ik denk als, als we hier, ik, ik, ik, ik hoop dus met, met het VNG, ja. dat, we daar, dat we daar een goed advies van krijgen. En dat ja. we dan op een, uh, maar uh, meneer, uh, uh, meneer Fransen zegt ook dat hij uh, uh, de heer Plasterk geïnformeerd heeft. En dat ja. de waarnemer voorlopig zal blijven zitten. Ja. En ook dat is natuurlijk vreemd, waarom is er geen hoor en wederhoor? Waar, waar... Ja. Nou goed, uh, dat moet u dan allemaal gaan uitzoeken. Uh, als, Ga. uh, als u meer uh, duidelijkheid hebt, uh, laat het ons vooral weten. Gaan we doen. Merkwaardige kwestie, Visser. Oké, okay, dank u wel. Daag. Einde van deze uitzending, want het is al wel uh, geweest. Dus we moeten snel door naar, en uh, moeten, we mogen. En we willen snel door naar Naida. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Ja, We staan vandaag weer in Den Haag en we gaan het hebben over de letten. Want de letten die komen, dat wil zeggen ze willen graag meedoen met de euro. Maar ja, is dat wel een goed idee? Of is Letland juist een bedreiging voor onze toch al kwetsbare munt? U hoort het zo meteen in lijn 1. Dit is Radio 1. Eerst ja, het NOS Journaal van half elf. Dorreld. PVV-leider Wilders heeft hard uitgehaald naar premier Rutte. In een debat over de bezuinigingen zei Wilders dat het erop lijkt dat Rutte zijn economiediploma heeft gehaald op het Ibn Galdoen College, de in opspraak geraakte Islamitische Middelbare School in Rotterdam. Volgens Wilders sloopt Rutte met zijn bezuinigingsbeleid die economie. Alles wat moet groeien, krimpt en alles wat moet krimpen, groeit, zei Wilders.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 Bij ernstige onlusten in de Chinese provincie Xinjiang zijn 27 doden gevallen. Met messen bewapende menigte zou vanmorgen politiebureaus en een overheidsgebouw hebben bestormd. Volgens de politie staken de opstandige burgers 9 agenten en 8 burgers dood. En gingen politieauto's in vlammen op. Daarna opende de politie het vuur op de menigte waarbij nog eens 10 doden vielen. En autohandelaren frauderen op grote schaal met belasting op de import van tweedehands auto's. Volgens de BOVAG brengen ze de waarde van auto's kunstmatig omlaag... om zo minder belasting te hoeven betalen. Dat doen ze onder meer door auto's licht te beschadigen of accessoires weg te halen. Op die manier is de waarde van de auto lager en betaalt de importeur minder BPM. En dat zijn de hoofdpunten. Geen verkeersinformatie, dus het is rustig op de weg. Geniet van Naida. Dit is Radio 1. NTR lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen. Naar alle waarschijnlijkheid zeggen de Letten volgend jaar hun nationale muntgedag. De geliefde lat wordt vervangen door keihard Europees metaal. Morgen vergaderen Europese leiders tijdens de eurotop over de toetreding van Letland tot de Europese muntunie. Maar ja, is dat nou wel zo'n goed idee? De Letse economie draait goed, dat wel. Maar in 2009 dachten we nog dat het land failliet zou gaan. En nu alle onze euro's de deuren uitvliegen in, uitvliegen in de vorm van steunpakketten aan onze zwakkere eurobroeders, ja, wantrouwen we iedereen die een deel aan de koek wil, terecht of onterecht. Is Letland goed genoeg voor de euro? Is de euro wel goed voor Letland? Is de uitbreiding van de eurozone überhaupt wel een goed idee? Wat vindt u? Letland aan de euro of niet? Laat het ons weten. Bel 0800 1121. Mailen kan naar lijn1apenstaartje ntr.nl. En Twitter kan natuurlijk ook hashtag lijn1. U kunt ook meekijken via de webcam lijn1.ntr.nl. Dit is Lijn1. Let me in, want de Sensations hoorden u. Ja, let me in. De vraag is, Letland wel of niet goed genoeg voor de euro? Laten we Letland erin of niet? Ik praat erover, of in ieder geval praten zij met elkaar erover. Ze gaan in debat. Patrick van Schie, professor en directeur van de Telder Stichting... het Wetenschappelijk Bureau van de VVD. En Albert Dijkgraaf, SGP-Kamerlid. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Meneer Van Schieuw, om met u te beginnen, de vraag Letland erbij of niet? Voor ons is dat een goede zaak. En ons is? Voor ons uh, vanuit Nederlands perspectief bezien. Uh, of het voor de Letten een goede zaak is, daarvan zou ik willen zeggen: het beste zou eigenlijk zijn als een land dat toetreedt tot de uh, euro, als de bevolking daar per referendum over zou kunnen beslissen. En waarom is het een goede zaak voor ons? Een land dat niet erg rijk is, in ieder geval vele malen armer dan ons, in 2009 nog bijna ja. failliet ging. Uh, ja, in 2009 heeft uh, Let's de letse economie inderdaad een enorme dip gemaakt. Daarvoor ook als een uh, tierlier gegroeid. En dat doet het nu ook. Het groeit alweer uh, twee jaar achtereen met 5,5%. De vooruitzichten zijn 4%. Komt daar in Nederland maar eens om. Het is een goede zaak omdat de letten, ondanks die... Lage levensstandaard hun overheidsfinanciën picobellen op orde hebben. In ieder geval vergeleken met Nederland. Ze zijn ruim binnen de marges die daarvoor gelden. Uh, ze zijn even inderdaad door die enorme dip 18% krimp. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Zijn ze inderdaad even in de min gegaan. Maar de Letten hebben veel betere overheidsdiscipline. Daar zouden wij nog wel wat van kunnen leren. SGP-kamerlid Albert Tijkgraaf, de ze erbij of niet? Nee, wat ons betreft uh, niet. Wij zullen vanavond ook een motie indienen om uh, te proberen dat te blokkeren. En ik mag hopen dat uh, de VVD in de Tweede Kamer daarvoor uh, gaat stemmen. Um, als je nou gewoon kijkt even wat er aan de hand is... Hè, dan, dan hebben we grote problemen rondom de euro, grote instabiliteit. De vraag is, kun je dan het risico aan dat er nog een land bij komt... waarvan je aan kunt zien komen dat die op een gegeven moment ook in de problemen komt? Is dat zo? Nou, ik Patrick denk... van Zee? Kijk, uh, je kunt van geen enkel land uh, met zekerheid zeggen of ze ooit in de problemen komen. Geldt ook voor Nederland overigens. Geldt ook voor Frankrijk. Maar letland is denk ik niet een groot risico wat dat betreft. En daarom zeg ik, uh, voor ons is het een goede zaak. Ook omdat die letten, die hebben dus hun financiën behoorlijk op orde gebracht. Die hebben ook behoorlijk stevig bezuinigingsprogramma. Ook daar zouden we wat van kunnen leren. En ik verwacht dus ook dat voor ons, als de letten erbij komen, de letten een steun zijn in de rug om de discipline erin te houden. Wat zijn voor mensen die letten even tussendoor. Want uh, Patrick van ook u, u bent er vaker geweest. Ja, ik ben er nog ondanks geweest. Het zijn hele uh, prettige mensen. Het zijn hardwerkende mensen. Um, ja, uh, het, zijn, zijn, het is gewoon een aangenaam uh, land ook. Dat is niet de reden waarom ze er wel of niet bij moeten. Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld een hoop mensen die Griekenland ook een heel aangenaam land vinden. Al is het maar vanwege de zon. En dat is niet een criterium waarom je al Letten zou aan In uw, in uw column hebben we, voor de mensen die het niet hebben gelezen kunnen, op de website vinden. U bent niet zo'n fan van Griekenland. <laughs> nou, ik heb in ieder geval opgemerkt dat Letland een stuk schoner is dan uh, Griekenland. Beter georganiseerd. <laughs> en beter georganiseerd, ja. Patrick van Schie, als ik dit zou horen denk ik, ach, beloon die mensen, uh, sorry meneer Dijkgraaf, als ik het zou hoor, denk ik, die mensen, de Letten hebben het toch goed gedaan vanaf 2009, beloon ze, laat ze erbij komen. Ze doen het de laatste jaren goed, moet wel even kijken waarom dat zo is, dat is omdat ze bijna failliet waren, vielen, uh, de tweede bank van Letland viel om, uh, het nationaal inkomen daalde met 18%. Ze hebben grote buitenlandse schulden, 100% van, van het nationaal inkomen. Toen zijn ze in een IMF-programma terechtgekomen. Nou, dat is niet niks. Dat is een programma waar, waar Griekenland en zo ook in zit. Dan zijn ze nog maar net uit. Ja, dat is de reden waarom ze op dit moment de overheidsfinanciën op orde hebben. Maar, veel belangrijker voor de euro is... hebben die Grieken, wel, of hebben die Grieken en, en die Spanjaarden, die Italianen... maar nu ook de letten, voldoende verdiencapaciteit... En daar kun je serieuze twijfels bij hebben. Als je gewoon de afgelopen 20 jaar bekijkt naar export versus import... dan is het stelselmatig zo dat die letten meer importeren dan exporteren. En dat betekent dat ze buitenlandse schulden opbouwen. Nou, we weten één ding voor de euro. De verdiencapaciteit van landen moet vergelijkbaar zijn... Als dat niet zo is, dan ga je subsidiëren van de rijke landen naar de arme landen. En dat ja. gaan we met dat land op termijn ook doen. En dat doen we al met andere landen? We dat al doen we, voor we met Grieken. Griekenland, dat doen we met Spanje, ja. dat doen we met Portugal, dat doen we met Cyprus, ja. dat doen we met Ierland. En straks gaan we dat met dit land doen. Ons punt is, die euro staat te wankelen, het huis van de euro staat in brand. Ja, als een huis in brand staat en je bent aan het blussen, dan zet je er niet nog even een bijgebouwtje meer. Meneer Pat Patrick van Sie, u bent er geweest. U zegt het zijn hardwerkende mensen, goed georganiseerd, maar ze maken niks. Of nou, maken ze dat, is, wel iets? dat is absoluut niet waar. Ze maken van alles en nog wat. Uh, ze exporteren ook van alles en nog wat. wat. Wat bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik niet precies. Ik weet uh, de statistieken. <laughs> ik, ik, ik heb eens even zitten koekelen nee. van te horen. Meet in land. Noem mij nou eens drie voorbeelden nee. van grootste producten. Ja, dat zegt Nederland niet zoveel. Want uh, wij zijn niet het grootste exportgebied van de Letten. De Letten exporteren vooral naar Litouwen, naar Estland, naar Finland, naar Zweden, naar Polen. In de regio. Dat is niet onlogisch. Dat doen wij ook. Wij exporteren ook uh, vooral naar België, Duitsland, et cetera. Dus uh, je moet dat natuurlijk regionaal bezien. De Letse economie is net als de onze in ja. hoge mate direct op de buurlanden gericht. In, in, in, in, en dat, dat in Zweden dus weten ze goed. ook wel wat wij in Nederland maken. Dus het feit dat wij nu inderdaad met z'n allen, ik kijk even naar mijn redactie, en ook die kunnen niet drie dingen opnoemen waarvan je kunt zeggen made in Letland, dat zegt natuurlijk ook wel iets, uh, meneer Van Schie. Maar, ja, maar dit is wel nou, het kernpunt. He? Wat is de verdiencapaciteit van zo'n economie? Is die vergelijkbaar met onze? En als je gewoon simpelweg naar de afgelopen twintig jaar kijkt, export versus import, dan bouwen ze alleen maar schulden op. Ze importeren stelselmatig meer dan ze exporteren. En dat is een kernprobleem van de letse economie. Meneer Van Schie? Nou, ik denk, ik denk dat je vooral ook naar de overheidsfinanciën moet kijken. Die zijn dus uh, echt dik in orde. Die zijn dik in orde ondanks het feit dat het land inderdaad een stuk armer is. Maar ze komen ook van heel diep natuurlijk. Ze hebben uh, 50 jaar Sovjet-onderdrukking achter de rug. En in, uh, afgezien van die enorme dip... Hè, de letse economie heeft in 2009 een enorme tik gehad. Maar zowel daarvoor groeide het land als een tierenlier. Nu ja. ook. En dat komt ook wel degelijk. Omdat die letten wel degelijk weten te exporteren. En tegelijkertijd, ondanks de armoede zich niet zoals Nederland nou, en andere landen laten verleiden tot... Ik zou zeggen, tot... pluim pluimen en nog eens een keertje pluim voor de letten... geeft ze een grote prijs. Maar waarom moeten ze erbij? Wat hebben wij eraan als ze bij die euro komen? Nou, wij hebben er... De, de, de vraag is, is tweeledig. Eén... Als zij aan de criteria voldoen, is het dan een risicojaar of nee? Ik denk dat het niet zo'n groot risico is, voor zover dat is te overzien. Maar bij elk land geldt, is België een risico? Dat kunnen we ook niet met 100% zekerheid uitsluiten. En vers 2, hebben we er politiek wat aan? Ja, want de letten die zullen, denk ik, ons steunen in het gedisciplineerd houden van de verschillende lidstaten. Of het voor de letten een goede zaak is, is vers 2. Kijk, mijn stelling is... Ja. een land heeft niet op zich baat of, of, of uh, zo bij de euro als zodanig. Dat zie je eigenlijk nu. Let, letse economie doet het goed. De Zweedse economie doet het goed. Die kennen niet de euro. Dus voor de letten zou het wat dat betreft niet hoeven uitmaken. En mijn stelling is... wil je draagvlak hebben, dan zou het goed zijn... dat in elke lidstaat die het wil invoeren, de, let, de bevolking... Meneer zou hebben. Nou ja, kijk, volgens mij hoef je me helemaal geen referendum te houden... want uit alle cijfers blijkt dat twee derde van de letten helemaal die euro niet wil. Precies. Die, die politici willen dat wel, dat is het probleem ja. in Nederland ook. Als je dan de Nederlandse bevolking vraagt, dan hadden ze ook al gezegd... die Grieken moeten er niet bij, uh, Cyprus moet je anders oplossen, uh, Letland, alsjeblieft, pas nou op... Mijn grootste punt is, als je nou naar de, de serieuze rapporten kijkt... er is een, een rapport geschreven door de Europese Centrale Bank... twee weken geleden uitgekomen. Die concluderen in hun samenvatting... wij hebben grote zorgen over de lange termijn verdiencapaciteit van Letland. En als daar grote zorgen zijn... Ja, beginnen dan alsjeblieft niet aan in een tijd dat die euro al vreselijk instabiel is. We Precies. elke dag moeite moeten doen om ja. die euro overeind te houden. En dan krijgen we er gewoon nog weer een risico ja. bij. Dat, ja. is ja. e even, dat is niet goed even voor hun, dat is niet voor ons. Even goede orde. Dat rapport van de Europese Centrale Bank, dat adviseert positief. Nee, dat, dat, nee. Dat, dat, dan, dan, dan zou ik ja, graag een nee. citaat willen hebben. Er dus staat geen advies <gacht> van de Europese Centrale me, maar, Bank. Nee, maar uh, dat, dat het, is het, niet zo. laat ik het dan neutraler. Het zegt dat het aan alle economische en juridische voorwaarden voldoet, het land... Ook niet? Dat zegt, dat zegt het wel. Nee, een uh, het spreekt een aan aantal zorgen zo. uit. Maar de Europese Centrale Bank spreekt over alle landen, met inbegrip van Nederland, zorgen uit over de lange termijn. En los van die wel en niet is discussie ja. even terug naar die euro. Hè. Als we kijken naar een, landen, een land als Duitsland, toch een groot land. Zelfs Duitsland, maar ook Portugal, die twijfelen of zij nog wel die euro willen. En Groot-Brittannië heeft altijd ja. gezegd. Wij hoeven die euro anders. niet. Als het gaat om de vraag, dat zei ik net... als het gaat om de vraag... draagt een euro als zodanig bij aan de economische groei... en dat hebben voorstanders altijd beweerd... Ja. dan is het denk, denk ik niet een houdbare stelling. Kijk naar landen als Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië... Eh, maar ook Letland en Litouwen, die hebben geen euro. Eh, en die groeien... Nou, ja. neem de Baltische Staten, Estland heeft hem wel... Letland en Litouwen die niet, en kan niet zeggen dat hoor, Estland... Is, afschaffen we die euro... Zou de VVD zich nou ja, daar dat is hard natuurlijk makkelijk. Je kunt je uh, wel afvragen of het destijds een verstandige gedachte is geweest om hem in te voeren. En dan helemaal of het verstandig is geweest om in te voeren zonder dat de bevolking ja. daar expliciete te Nou, we kunnen nu stellen, maar echt we zitten verstandig nu. was het niet, nee, zeggen maar, we, ja, we zitten nu. Ja, we zitten nu, gelder, we ja. zitten nu in een situatie dat die euro er is. Ja. En dan is de vraag... Uh, als je eraf zou komen, zou dat niet zoveel schade opleveren. Meer dan, dan, ja. dan waar we nu in zitten. Ik ga even naar bellen en dan kom ik weer terug bij jullie. Want Ralf die hangt en ik denk dat Ralf het een beetje heeft gehad met de euro. Goedemorgen. Goedemorgen. Ralf? Nee. Ralf. Hoort ons niet? Misschien mag ik dan, dan nog Tuurlijk, even uh, daarop reageren. Hè? Want, want uh, we hadden nooit aan die euro moeten beginnen. Uh, wij zijn er ook tegen geweest. We hebben er altijd tegen gestemd. We hebben tegen toetreding van Griekenland gestemd. zijn SGP. Uh, ja, maar achteraf heb je daar niet zoveel aan. Want het Precies. is gebeurd. Dus de vraag is vooruitkijkend, wat doe je ermee? Je moet terug naar de kern van het probleem. Waarom is die euro mislukt? Omdat die landen gewoon totaal verschillend zijn. En je kunt niet landen die totaal verschillend zijn wat betreft hun economische structuur, wat betreft hun verdiencapaciteit, onder één munt brengen. Dat gaan we nu met Letland weer doen. Daarom vergroten we het probleem. Wat we zouden moeten doen is juist de andere kant op splitsen van die euro in landen die wel bij elkaar horen. Noord-Europese landen, Zuid-Europese landen. Je moet gewoon goed kijken welke landen horen bij elkaar. En dat is niet iets van uh, we, we vinden die mensen niet leuk of we vinden ze niet aardig of zij zijn anders dus we kijken met een negatieve blik naar. Wat bliknaar. is het dan wel? Het is wel gewoon gezond economisch verstand als landen waar economisch potentieel verschillend zijn, dan moet je ze ook een andere munt gunnen. Ja. Dan kunnen ze een wisselkoers aanpassen, dan kunnen ze een rentebeleid voeren. Dat zijn nou de twee instrumenten waardoor je die verschillen in economische potentie op elkaar af kunt stemmen. Meneer Van nou ja, Dat de landen qua economische structuur en qua monetaire cultuur heel erg van elkaar verschillen. En dat het daarom inderdaad een hele wankele basis waarop we van start zijn gaan. Daarover zijn we het wel eens. Het punt is, we hebben hem nu eenmaal. En uh, hoe dan ja. ook, uh, zowel splitsing als doorgaan... Uh, levert kosten op. En uh, ik denk dat je gewoon moet kijken. wat is de minst kostbare weg? Ja, maar voegen er dan welke in ieder geval weg ook een probleem aan toe, hè? Uh, nee, maar, da da ja, maar daar ben ik het dus niet mee eens dat dat voor ons een probleem zou zijn. Nou, voor de letter uh, wel. Ik, en voor ons ook. Als zij in de problemen ik ben het er, komen. Er, ik ben het eens dus, maar. Ik, ik, ik zou overigens. daar nou ben ik het niet mee eens. Want u zegt ja. Uh, uit peilingen blijkt dat de Letten tegen zijn. Ik vind het niet zo'n gezonde gedachte om een land via opiniepeilingen te regeren. Wel via een referendum uh, nee, over zo'n wezenlijke zaak. Dus de Letten moeten een referendum houden. Mijn stelling ja. is: de Letten zouden maar is een het referendum moeten hebben. Maar is het überhaupt hebben. nog tegen te houden? Nou, Zoals niet nee. verdrag, want volgens... Um, nou, meneer Verschie heeft, heeft correct een punt. Als je kijkt, in het verdrag staan een aantal criteria. Hè, begrotingstekort, staatsschuld, uh, import, export. Daar voldoen ze precies aan. Ja. Aan die harde criteria ja, voldoen precies. ze. Precies. Dus op basis uh, van die harde criteria kunnen we ze niet meer tegenhouden. Nee, aanhouden. maar in datzelfde verdrag staat: die criteria zijn meetmomenten, meetpunten. om te meten of die verdiencapaciteit op orde is. En er staan algemene artikelen van. Men kan ook kijken naar andere zaken, zoals de lange termijn convergentie, de lange termijn ja. maar heel en daarvoor doen ze niet Even aan. heel concreet dan, meneer Dijkgraaf. Hoe gaat de SGP ze nog tegenhouden? Kunt u dat? Ja, dat kunnen we zeker, want uh, volgende week moet in Europa beslist worden... over toetreding uh, van, uh, van Letland tot de euro. En als daar een meerderheid uh, tegen is, dan gebeurt het gewoon niet. En uh, de, ik zou dat niet negatief willen duiden. Uh, zeker gezien de, de bevolking is in Letland... Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat de kans klein is. Want ik ben bang dat Europa hetzelfde gaat doen als met al die andere landen. Met de euro, met Griekenland. Kom er maar bij jongens, het is fantastisch, het is gezellig. Koop eens een huis, kopen ze een fiets. Optimisme, het gaat wel goed. Terwijl de cijfers gewoon uitwijzen dat we van probleem naar probleem gaan. Nou, mijn stelling zou juist zijn vanuit het Nederlands Belang zouden we vooral voor moeten stemmen. Maar nogmaals, ik zou het juister vinden als de Letten een kans zouden krijgen. van LED, u zegt het nu al een paar keer hè, het vanuit het, het Nederlands Belang. Ja. Maar ik moet u even zeggen of ik uh, ben langzaam van begrip. Maar dat Nederlands Belang is me nog, toch nog steeds niet helemaal duidelijk. Nou, het Nederlands Belang is vooral dat we met de toetreding van Letland een uh, land erbij krijgen dat binnen de eurozone... Uh, met ons zal pleiten voor het stevig houden van de criteria... Ja, als het gaat om de wel, overheidsfinanciën. Dat is toch wel een beetje bizar. Hè? Dat, ja, dat de is een beetje van, ze staan aan onze kant. Ja, ze staan aan onze kant. Ja, nou, dat is helemaal niet ja. bizar. Dat, is, dat is in dat? de diplomatieke wereld vrij normaal... dat je probeert landen die het met je eens zijn aan je kant te krijgen. Hoe komt dat? Omdat de IMF een noodprogramma heeft gegeven... ze echt aan de ketting heeft moeten leggen... omdat ze zeer recent nog zeer grote begrotingstekorten hadden... de werkloosheid enorm opliep, de inflatie, alle kanten opdagen... Allemaal wel zijn, meneer Dijkgraaf. Maar ik hoor meneer van Ries zeggen... Letland is een bondgenoot. Ja. ja, ik geloof er helemaal niks van. Letland is, is een potentieel uh, risico voor ons. En... Het is een potentieel risico voor de Letten als ze de euro krijgen. Want dan kunnen ze hun wisselkoers niet meer aanpassen. Dan kunnen ja. ze hun rentebeleid niet meer voeren. Ja, dan gaan ze grote problemen krijgen. Meneer Van Schier, u zegt goed voor ons als Letland erbij komt. De Letten zelf die zeggen, de bevolking die zegt. Dan moeten wij, als een land dat toch relatief armer is dan, de, dan die andere landen. Ja. Moeten wij mee gaan betalen aan, voor, die, voor die rijke landen. Dat kan ik me goed voorstellen. En daarom zou ik zeggen, geef die Letten vooral de kans in een referendum zich hierover uit te spreken. Want je moet het niet doen, vanuit Let's belang zie je. Je moet het niet doen als die Letten er niet zelf achter staan. De Letse bevolking. Heren, wilt u weten wat, wat Letland exporteert? We weten het intussen namelijk... 12 miljard, maar de producten, die gaan we De producten, horen. Wil Woutman die heeft ze getweet. Voeding hout en houten producten. Metaal, machines, gereedschappen en textiel. Dat is een heleboel. Uh, ook nog een andere tweet. Laten we eerst de boekhouding binnen de EU herrijken en op orde maken. Wacht dus. Tweet van Leijni. Als de koelkast leeg is, ga je toch geen uit, uh, eters uitnodigen? En Peter Klein zegt. Je weet toch van tevoren dat Letland een achterstand in te halen heeft. Dus volop aanspraak gaat maken op EU-budgetten. Is dat zo? Nou, het dus is een misverstand om te denken dat een land, omdat het armer is... aanspraken gaat maken en, en ons geld gaat kosten. Uh, daarvoor is echt bepalend of het land uh, goede overheidsfinanciën heeft. En dat heeft het. Daar kunnen wij een voorbeeld aan de letten nemen. Maar niet alleen overheidsfinanciën. Hè? Want, want uh, meneer Verschie die, die, die zegt die overheidsfinanciën... op dit moment zijn die goed. Dat is zonder meer waar. Het begrotingstekort is laag. Die staatsschuld is laag. Hadden wij dat maar. Daar kunnen ja. wij wel wat van leren. Daar ben ik mee eens. Maar uh, dat is maar één dingetje... De andere is bijvoorbeeld werkloosheid, 14%. De andere is de evenwicht tussen een, een, een behoorlijk dalende ja. werkloosheid. Hij is inderdaad hoger dan bij ons, maar hij is behoorlijk gedaald. Hij was bijna 20% ja, toen van 20 het land over. Dus, en de, het rapport ja, van de Europese en, Centrale en de Bank zegt. Is dus het rapport van de Europese Centrale Bank zegt: wij maken ons echt zorgen over de lange termijn werkgelegenheid. Het gaat nu ja. even iets beter in, in Letland, zegt men over de lange termijn maakt men zich grote zorgen. Ja, het gaat juist bij die euro, bij zo'n grote beslissing... je kunt ook niet meer terug, hè? volgens het verdrag... gaat het juist om die ja. lange termijn. Maar, als nou, maar hij... dat even beter gaat, dan wil ik toch nog even... Het, ga, het is even heel slecht gegaan... maar de hele termijnontwikkeling, als je vanaf 2000 tot nu kijkt... zijn dat twee jaar dat die letse economie is gekrompen, 2009 dus heel sterk, 18 procent, 2010 ook nog even. Ja. De hele ontwikkeling was van een groei waar wij alleen maar van kunnen dromen. Ja, maar als je naar de, de handelsbalans kijkt, hè, export versus import de afgelopen 20 jaar. Dat jaren... weten we nu, en dat heeft u goed uitgelegd, en dat, dat, en minst, dat minst, het steeds het beter gaat weten we ook, meneer Van Schie. Even ja. naar u, uh, meneer Dijkgraaf. De kans dat de Letse erbij komen is vrij groot. Is het dan een mogelijkheid dat wij eruit stappen? Nou, dat is vrij lastig. Dat uh, zou ik ook niet in, op, in je eentje adviseren. Uh, want wij hebben in de jaren 70 al de gulden afgeschaft. En we hebben hem nog heel lang gehouden. We noemden hem de gulden, maar hij was gekoppeld aan de Duitse markt. Daardoor hadden we stabiliteit. Die gulden op zich, die was... Instabiel. Het bedrijfsleven zei tegen ons, alsjeblieft doe wat. Daarom hebben we destijds aan de Duitse markt gekoppeld. Ik ben wel voor oplossingen van splitsingen van een euro. Maar dan zou je wel met een aantal landen, en daar horen een aantal grotere landen bij. Ik denk aan Duitsland, ik denk aan Finland, ik denk aan Oostenrijk. Engeland zou daar een rol kunnen spelen. Ja, dat soort landen zou je dan wel samen moeten voegen in één munt. Ja, en de, nogmaals de kans dat de letter erbij komen is gewoon heel erg groot. Gaat u dan hiervoor? Gaat u toch voor dit idee van u dan? Ja, dat... dat uh... Of legt u zich erbij neer? Nee, wij leggen hè. ons uh, daar niet bij neer. In elk debat pleiten wij voor structurele oplossingen. Want wat we nu een beetje doen is, is, is pleisters op wonden plakken. Ja, we moeten die wond echt genezen. En Onderhuids zit het probleem dat wij een, een, een munt hebben geschapen die gewoon niet bij de economie past. Dus daar moeten we een structurele oplossing voor bieden. Nou, in Europa wordt dat niet aangedurfd, maar dat moeten we echt gaan doen. Ja. Meneer Van Schie, we weten nu uh, hoe de SGP erin de staat. De VVD. Zijn alle mensen voor? Ja, de vraag dat hangt een beetje af uh, over welke groep mensen je het hebt. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, de, de kiezers of de leden... De fractie. Dan, uh, Laten we maar bij de fractie ik, beginnen. Ik heb niet uh, elk fractielid één uh, op één gevraagd dus uh, wat hij ervan vindt. Nu ontwijkt u het antwoord. <laughs> ja, nee, dan moet u bij de fractieleden gaan. Ik, wil, ik zit niet in de fractie. Ik ben geen nee, woordvoerder van de fractie. Nee, nee dat nee, bent ja, u nee. niet. Dat weten we ook. Maar u bent wel, uh, wat is het, professor en directeur van de nou. Stichting Wetenschappelijk Bureau van de VVD. Dus u weet heus ja. wel... Hoe de VVD hierin staat. Ik heb niet. Uh, nogmaals, als u naar het standpunt van. Wat zou van de u ze adviseren? Vraagt, u adviseert ze laatste erbij. Uh, als het om de letter gaat, zou ik zeggen: nogmaals, vanuit Nederlands belang, uh, laat laatste erbij. Dat betekent voor u, uh, meneer Dijkgraaf, in de VVD heeft u geen bondgenoot. Nou, dat weten we nog niet. Want ik, ik vind het heel mooi wat meneer Verschier zegt dat uh, meneer Verschier gaat met het wetenschappelijk uh, instituut niet over de fractie. Dat is maar goed ook. Want daarom hebben we juist wetenschappelijke ja. instituten uitgevonden <laughs> om gewoon die onafhankelijkheid te hebben. Dat hebben wij gelukkig ook met ons wetenschappelijk instituut. Dus wij gaan uh, vandaag dat debat aan met uh, onder andere de Kamerfractie van de VVD. En ik vind, uh, als ik kijk gewoon hoe de VVD zich opstelt, kritisch. Ze hebben ook kritische vragen gesteld in het debat over Letland. Nou, ik hoop ook dat ze nu de consequentie daaruit trekken... en voor onze motie gaan stemmen. Rutte is voor. Uh, Rutte is voor, het kabinet is voor. Uh, dat is helder. Uh, het optimisme is overduidelijk daar. Maar uh, we zien ook waar het toe leidt. Grote tekorten, grote problemen. Ja, die moeten we niet nog eens een keer verergeren... door er nog een land bij te laten wat grote uh, ja. risico's met zich meebrengt. Wie krijgt u mee in de Kamer? We dienen hem, uh, als het goed is, samen in met, uh, met de ChristenUnie en uh, de SP... Ik verwacht dat de PVV ook voor die motie gaat stemmen. Uh, GroenLinks, D66, zullen ongetwijfeld weer juichend staan te zeggen... dat Europa fantastisch is en dat er niets mooiers is dan Europa. Uh, en voor de rest gaan we het even afwachten wat het CDA doet. Die waren ook wel heel kritisch op Letland. Die zouden het ook wel eens kunnen steunen. Uh, dan is de VVD vervolgens cruciaal. Dus die gaat bepalen ja. of Nederland steun geeft aan de LAT of niet. Het is duidelijk, meneer Dijkgraaf, dat u zegt, nou de letten, als het aan ons ligt aan de SGP, dan er niet bij. Maar geldt dat alleen voor de letten? Of zou u het nog breder willen trekken en zeggen, die hele eurozone moet überhaupt op slot. Gewoon niemand meer erbij voorlopig, want die eurozone zelf moet eerst stabiliseren. Ja, ik ben er sterk voor als het huis in brand staat om eerst de brand te blussen en dan niet okay. allerlei landen toe te dus laten. Dus als de Nooren een aanvraag zouden K doen euh, nou ja, als, het Noor, als de Zweden een aanvraag zouden doen of de Denen, K dan zou je zeggen uh, ongeacht uh, of ze eraan voldoen, want de verdiencapaciteit zult u niet aan twijfelen, toch de deur op slot. Ja, maar de, de, de vraag ging even over landen die nee, potentiële risico de, zouden zijn. Nee, nee, de vraag, nee, nee dat, uh, dat, uh, dat was niet zo. Dat was een, überhaupt. Dan nuancer ik mijn antwoord. Uh, kern bij mij is, je moet de inschatting maken of landen erbij horen ja of nee. Ja. Kernpunt daar is verdiencapaciteit. Als ze daar uh, goed op scoren, prima. Letland scoort daar slecht op. Uh, Slovenië maak ik me ook zorgen over. Dat zijn landen die bij de Europese Unie komen uh, op een gegeven moment ook toe gaan treden. Litouwen? Uh, maar uh, landen uh, in Scandinavië die zijn verstandig genoeg om geen enkele beweging te maken richting euro. En een land dat is als Litouwen, veelzeggend. dat doet het toch ook goed? Dat doet het goed, maar uh, dat geldt ook voor Letland. Gun de Letten nou gewoon de lat. Dan kunnen ze hun wisselkoers aanpassen, dan kunnen ze hun eigen rentebeleid voeren. Dat maakt het hen veel makkelijker om het tempo waar ze nu bezig het zijn te houden. Het heeft wel iets, te iets temperend wat u nu zegt. Zo van, gun het ze en u besluit nu even zo van bovenaf dat u het beter weet wat goed is voor die mensen. Nee, want twee derde van uh, de Letten is het met me eens. Maar de regering niet. Nee, maar ja, dat zien we hier ook. De, de, de, de. Ga in, in Nederland maar eens even een referendum houden over dit soort issues. En dan komt er heel wat uit, dan hier in de Tweede Kamer besloten wordt. Groot-Brittannië zal het wel nooit doen. Maar stel je voor dat Groot-Brittannië toch zegt: wij willen het wel. Ja, maar ik vind het heel kenmerkend en heel verstandig van die Engelsen, zo ken ik ze ook, dat ze lekker hun eigen pond houden. Want dan weten ze ook dat ze hun eigen beleid kunnen voeren. En dat verstand zouden wij ook op moeten brengen. Ja. Meneer Franschie, ik denk dat deze tweet voor u bedoeld is. Hebben we echt Letland nodig om onze strakke begrotingsdiscipline te handhaven binnen Europa? Dan is het wel heel erg teurig gesteld met de positie ja. van Nederland. Letland nodig hebben is natuurlijk een beetje zwaar gesteld. Hè. Letland is natuurlijk een vrij klein land. 2 miljoen inwoners ruim. Uh, maar uh, met de Letten aan tafel hebben we wel een bondgenoot erbij. Nogmaals, ik denk dat het economische monetaire risico van Letland beperkt is... Uh, dus ik ga even dat onderbreken, want u Nederlands zegt dat belang... bon de bondgenoot, u zegt er nu een paar keer een bondgenoot erbij. Ja. Hebben wij dan een tekort aan bondgenoten? Nou ja, dat is wel duidelijk. Er zijn natuurlijk, ik denk dat we daar met elkaar eens zijn, binnen de eurozone is er maar een beperkt aantal landen dat inderdaad de discipline erin wil houden. Dan heb je het al snel over de Duitsers, over de Finnen, uh, misschien over de Oostenrijkers. Dan houdt het als een beetje snel op. Ik, ik zou die niet op één lijn zetten hoor. Als ik kijk naar corruptiepercentage bijvoorbeeld, waar grote zorgen zijn, waar nog hele slagen gemaakt moeten worden. Als ik kijk naar afhankelijkheid van Russisch kapitaal. E, dus er zit een schuld in, in het buitenland van 100% van het nationaal inkomen. Dat zit voor een deel in Russische handen. Ja, dat zijn toch hele andere verhalen dan Oostenrijk en Finland en Duitsland en Nederland. Ja, natuurlijk, als je het met Nederland vergelijkt, is de corruptie uh, erger. Maar qua corruptie scoort Letland echt beduidend beter dan Italië... om over Griekenland maar te zwijgen. Ja, maar dat geeft al aan wat het probleem uh, het, het van de het euro is. Ja, het scoort ongeveer zoals Tsjechië. En ik denk niet dat heel veel mensen zich over Tsjechië zorgen maken vanwege de corruptie. Dat moet worden aangepakt. Ik denk dat de Letse regering daar ook wel mee bezig is. Maar nogmaals, ze komen ook ergens vandaan. Hè, van een heel naar verleden. Dus ik, ik denk dat dat niet de grootste zorg is die we hoeven te hebben. Dank als u wel, heren. Wij weten in ieder geval iets meer. Dank u wel en succes in de Tweede Kamer. Uh, Jacobina Roeleveld, die zegt... Wie gaat op de Letten letten als de Letten niet opletten? Goeie afsluiting. Dank u wel.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 en alle televisiehoogtepunten uit dit kleurrijke decennium. De jaren tachtig in tachtig dagen. De hele zomer lang op best24 en best24.nl. Volop zomerplezier op Hof van Saxe. Kijk voor de beste last minutes op hofvanzakse.nl. Wil je kans maken op een VIP-arrangement naar de Tour de France... inclusief helikoptervlucht boven de Mont Ventoux? Fiets dan mee in de Tourquiz van Bosch Car Service.